Een recreatie achter een sluier op een scholen kortom stil de natie je ideeën zijn er wel. kom niet verder dan je mond en je gedachten zijn er wel Ze spoken in je hersens rond zoals zo velen velen voor delen, de criminelen sterker nog de discriminelen tegen mensen ja mensen die je land willen opvluchten voor een oorlog en vluchten voor beruchte machtiguren die wij in Nederland niet hebben zonder watergassen lichten zonder verder iets hebben en maar zeiken oh dat woning toch klein Duur die trein en voor een beetje pijn Ga je op naar de dokter, je krijgt je medicijnen Maar die horen niet bij jou, maar waar ze echt de pijn Leiden de werkeloze, lulden, advocaten advocaat en politie Alle nemen ze deel en allemaal stille natie. Maar sorry Nederland, dat ik me eventjes meng Toch hier naar de Albertijnen, zie ik echt wel even eng Niet dan, hier lopen toch allemaal soldaten Die manipuleren en bedreigen en het verbieden om te praten Want in Nederland word jij toch hier in de cel gelegd Als jij op straat je mondje roert en focus zegt Man ik ben wie ik ben, de rest kan mij niet schelen Krijg jij dan 3 cel? nee het is criminelen jij de man zal haat, zal je telen Zoals vele schelen criminelen die respect stelen En helen, verdrinkend in onschuld En niet eens bewust als dat, dat feit Dat niet op de waarheid berust, het is wel lust Mijn knikken met de praat uit de buurt En je schrikt ervan terwijl het nou jouw gesprek bestuurt Hoe vaker jij het hoorde, hoe gelijken jij ze gaf Vanaf vier en draf alleen maar verder berg af Ik discrimineer niet man ik er begint je zin Nog voor het begin mik je het woord erin Hoor jezelf de zeggen zonder iets te bereiken En lach met me mee als we even goed bekijken Jouw ontdekking, jouw zwarte trek Allemalle banen in Loop je door reis met een gerust geweten. Dat al die Fransen jou voor een skunkjug versleten Allemalle Marokkanen hebben z'n hobbyjatten Terwijl Chinezen bezen en een nieuwe en vatten Duitsers denken alleen maar aan vatten, kratten en bezatten Die Turk is altijd in voor een potje matten. Surinamer in de buurt met fiets is gestolen Elke Belg houdt zijn hersens vet verder scholen Zit je als Hollander met een komklaas zonder die molen Hou je bek dan, dat heb ik bijvoorbeeld.